Kees Groot met het NOS Journaal. Vakcentrale FNV houdt vast aan de fusie van een aantal grote vakbonden. Er komt een nieuwe stemming over het plan. Vorige week leek de fusie definitief van de baan nadat er in het congres van FNV-bondgenoten niet genoeg steun was. Bij de andere bonden is er wel steun voor de samenvoeging. De nieuwe stemming over de FNV-fusie moet nog voor het einde van het jaar plaatsvinden. Ton Heerts blijft voorzitter van de vakcentrale. Nederland stuurt een fact-finding missie op pad die een kaart moet gaan brengen waar de gematigde groeperingen in Syrië behoefte aan hebben in hun strijd tegen terreurgroep IS. Het kabinet sluit militaire steun niet uit, maar volgens minister Hennis is de kans dat Nederland wapens gaat leveren klein, omdat Defensie zelf niet zoveel wapens heeft en er kans is dat ze in verkeerde handen komen. Een staatscommissie gaat onderzoek doen naar het parlementaire stelsel. Premier Rutte zal dat vanavond toezeggen aan de Eerste Kamer. Hij sluit daarmee aan bij een plan van VVD-senator Hermans. Zijn partij is al langer kritisch over de manier waarop met name de Eerste Kamer functioneert. De Senaat zou te veel politiek bedrijven, terwijl de leden wetsvoorstellen van het kabinet eigenlijk alleen op de inhoud zouden moeten beoordelen. Ebola is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie veel dodelijker dan gedacht. 70% van de mensen die met het virus zijn besmet overlijdt eraan. Eerder werd nog gedacht dat het sterftecijfer rond de 50% lag. Als er niet meer wordt gedaan om de ziekte te bestrijden... kunnen er naar schatting van de WHO wekelijks 10.000 nieuwe Ebola-gevallen bijkomen. Het aantal mensen dat aan Ebola is overleden... is inmiddels opgelopen tot bijna 4.500. Een paar dagen geleden stond het officiële dodental nog op 4000. Het weer op de meeste plaatsen droog, morgen af en toe zon, het wordt 16 graden, donderdag verloopt natter en ook vrijdag valt er nog een bui. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWW. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat 6 kilometer tussen Naarden en Knooppunt Muidenberg. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen de knooppunten Amsterdam en Hollendrecht 3. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux 5. A12 Den Haag richting Utrecht tussen 7 en rewek 3 kilometer. A13 richting Rotterdam bij Del Zuid ook 3. A15 Gorkem richting Rotterdam tussen Haringsveld, Giesendam en Stieracht 5 kilometer. Verderop in de richting Europoort staat tussen pernissen spijkenisse 8 kilometer. Dat komt door een storing aan de Spijkenissebrug. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij Rotterdam-Fijenoord tot de parallelrijbaan 3 kilometer. Verderop staat 6 kilometer bij Randweg Dordrecht. A27 Utrecht richting Breda bij Lexmond een 3. En op de A29 Rotterdam richting op zoom Dat staat tussen uh, Afrit Oud-Beijenland en de haarling 10 kilometer na ongeluk. En er is één rijstok open.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 This way. I was born bad. In a plane. In my head. Mama said that every word was on my name. www.zfmzandvoort.nl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 Boss, boss, Ik kom morgen dus nood opstaan, want de wekker liep nooit af. Ik kom dus ook niet naar mijn werk toe.